10 uur, Marielle Haggeman met het NOS-journaal. In de stad Schouwburg in Utrecht zijn de grote prijzen van de Nederlandse film De Gouden Kalveren uitgereikt. Beste film is Black Butterflies over het leven van de Zuid-Afrikaanse kunstenares Ingrid Jonker. Black Butterflies levert ook een vijfde Gouden Kalf op voor Carice van Houten als beste actrice. Beste acteur is dien Char in de roadmovie Rabat.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 Die werd ingesteld nadat de premier en de bankpresident van Curaçao elkaar hadden beschuldigd van corruptie. Een groep van wijzen moet die beschuldigingen onderzoeken. Die commissie moet desnoods vanuit het koninkrijk worden afgedwongen, stelt oud-kamerlid Roosmuller. In zijn rapport staat dat het onwaarschijnlijk is dat alle ministers van het huidige kabinet zouden zijn benoemd als er van tevoren een screening was gedaan. In Grollo hebben vandaag ruim 2500 mensen afscheid genomen van bluesanger Harry Muskee.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 Het weer vannacht vrij helder en kans op mist. Morgen opnieuw zonnig, maar mogelijk met wat dunne sluierbewolking. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. En dit is nog steeds de anwb Verkeersinformatie met files door werkzaamheden aan de weg. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 5 kilometer file tussen Gratem en Wessem. Uh, op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom bij Knopend Marquisaat, 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A6 Emmerloort richting Jauren, tussen Lemmer en Afrit Sint-Nicolaas op de A28 Amersfoort richting Utrecht staat 2 kilometer file... tussen afrit Den Dolder en de Uithof. En op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen... staat ook 5 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden aan de Vlakentunnel... tussen afrit Kruiningen en de Vlakentunnel.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 Goedenavond, deze uitzending veel voetbal. Er werd vanavond gevoetbald in de Eredivisie in Raakles de Graafschap. 2-0, hoort u de details over zometeen van Richard van der Made. En heel verrassend liep Eindhoven de periode titel mis in de eerste divisie. Die gaat nu naar Zwolle, hoort u ook meer over. En Bert van Marwijk, de bondscoach, moet het in de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het EK doen zonder Wesley Sneijder. Wesley heeft een scheurtje in zijn liefste spier en uh, gaat gewoon niet. Nou, ik vind het heel erg, maar het komt te vroeg. We kijken natuurlijk ook vooruit naar het voetbal later dit weekend met aandacht voor bijvoorbeeld Rode JC, dat op de 15e plaats staat, een beetje laag. Rob Wilaert weet precies hoe dat komt. Een paar hele slechte helften en één slechte hele wedstrijd. Ja, dan sta je waar je nu staat. Maar ik ben ervan overtuigd uh, met deze selectie dat wij nog, uh, nog flink gaan stijgen. Hebben we dan alleen maar voetbal. Nee hoor, we staan ook stil bij Kobe Bryant, die waarschijnlijk in Italië gaat spelen. Dan hebben we het natuurlijk over basketbal. Een commentator van ESPN, die gelooft erin. Ik denk dit thing is real. En that if nothing happens between the owners and players, that Kobe will play there. Basketbal, dus, daar gaan we het over hebben. Met natuurlijk matchmates, altijd goed. Maar eerst die wedstrijd van vanavond in Almelo op het kunstgras daar. Heracles de Graafschap, Richard van der Maarden zag het allemaal aan. En Richard, het bleef heel lang 1-0. Klopt, doelpunt al heel vroeg gemaakt door Gleiner Plet. De spits van Heracles Almelo die zijn zesde doelpunt vanavond maakte. Kan de wedstrijd eigenlijk heel erg simpel samenvatten. Want Heracles had helemaal niets te vrezen van de graafschap dat dramatisch slecht speelde in de eerste helft. Maar in de tweede helft was alles ineens anders en werd het een echte wedstrijd. Niet dat er heel erg goed gevoetbald werd vanavond... maar er waren veel kansen, veel aardige momenten aan beide kanten. En ineens gooide de graafschap in die tweede helft de schroom van zich af. Er was meer flair, meer lef, meer echt de wil om iets te bereiken in deze wedstrijd. En dat heb ik in de eerste helft bij de Achterhoekers helemaal niet gezien. Want Heracles was heer en meester, speelde bij vlagen ook vrij goed... En Kwam inderdaad heel vroeg op 1-0 door die goal van Plett. Een fout van de zwakke linksback Abdullah. Een Macedonische jeugdinternational van de Graafschap die de bal te kort terugspeelde. Trainer Andries Uldering had er ook voor gekozen om een vrij defensief de Graafschap neer te zetten. En in de tweede helft ja, was dat ineens ook anders. Speelde de Graafschap dus met meer lef en kwamen er ook kansen via de leeuw van dichtbij. Een goed schot van Rogier Meijer dat net werd overgetikt door Pasveer. Maar ook aan de andere kant was de thuisploeg gevaarlijk... met schoten van Vajinovic met opnieuw plet. En uiteindelijk in blessuretijd van deze matige wedstrijd... want dat moet je toch wel vaststellen. In blessuretijd maakte invaller Pedro er nog 2-0 van. Maar toen lag alles open, nam de graafschap nog veel meer risico... om toch die gelijkmaker op het bord te krijgen. En werd het uiteindelijk dus via die invaller Pedro nog 2-0. En de conclusie die je nu mag trekken is dat Heracles... Weer een paar plaatsjes stijgt. Dat het de tweede overwinning boekt van dit seizoen. Op de achtste plaats terechtkomt. En dat de Graafschap toch wel ernstig in de zorgen gaat komen. In de gevarenzone. Daar stonden ze al onder de streep op de zestiende plaats. Maar de Graafschap leidt ook vanavond voor de derde keer op rij een uh, nederlaag. En dat komt uh, in het Achterhoekse kamp denk ik toch wel hard aan. Richard van der Maarden vanuit Almelo. Dankjewel.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 Jones, bijgezaam Moose Tea en Sex Bomb. Oranje speelt eh, volgende week de laatste twee kwalificatiewedstrijden alweer. Dat gebeurt tegen Moldavië en Zweden. Maar het gebeurt ook zonder Wesley Sneijder. Want de ster van Inter heeft te veel last van zijn lies. En heeft zich bij Bert van Marwijk, de bondscoach, moeten afmelden. Ook Sonny Heitinga die is geblesseerd afgevallen. En al eerder ging er een streep. En dat weet u natuurlijk door de naam van Ibrahim Avelay. Die eh, bij Barcelona zich blesseerde. Problemen dus voor de bondscoach. Bas Stichler zet de zaak op een rij. De afwezigheid van Wesley Sneijder is een flinke tegenvaller voor Bert van Marwijk. Sneijder was vorige maand tegen San Marino en Finland onbetwist de beste man van Oranje. Maar hij is er tegen Moldavië en Zweden dus niet bij. Het is uitgebreid uh, overleg geweest tussen uh, de meester van Nel Zelftal en van, uh, van Intermilaan. En uh, Wesley heeft een, een, een, een scheurtje in zijn lies En uh, dat gaat gewoon niet. Hij vindt het heel erg, maar komt te vroeg. Beide wedstrijden. We hebben nog overwogen voor de tweede wedstrijd. Maar daar gaf de medische staf aan dat dat niet haalbaar is. De tweede tegenvaller voor de bondscoach is de afwezigheid van John Heitinga. Die is er eigenlijk altijd, maar heeft nu problemen met zijn knie. Ook daar is uitgebreid overleg geweest tussen de medische staf van hier en van Everton. En John heeft wat irritatie aan zijn knie. En het advies is om minimaal twee weken rust te houden. En daar houden wij ons ook aan. Snijder, Heitinga, daar bleef het niet bij. Want vorige week raakte ook Ibrahim Afellay geblesseerd. En gezien de ernst van die blessure is vooral dat... een flinke streep door de rekening van de bondscoach. Nou ja, uh, in het begin was het natuurlijk helemaal uh, schrikken. Voor iedereen, voor hem natuurlijk het meest. En uh, ja, zo heb ik dat bij hem ook ervaren. En dat is ook heel logisch. Uh, het is natuurlijk niet niks als je net terug bent van een zware blessure... dat je een, een kruisband afscheurt. En... Uh, wat ik net al zei, hij, hij, voor hem is het het meest vervelend. Maar hij is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke speler voor ons geworden. We, als er veel spelers wegvallen, dan halen we over het algemeen nog steeds ons niveau. Maar hij is wel een speler die uh, op het allerhoogste niveau nog iets kan toevoegen. Dus ik vind het voor ons ook ontzettend jammer dat hij er niet bij is. En ik hoop echt, uh, en daar ga ik ook vanuit, want het is een sterke jongen, dat hij het uh, EK wel haalt. Tegenover deze afwezigen staat de terugkeer van Arjen Robben, die is hersteld van zijn blessure. Ook Maarten Stekelenburg is weer beschikbaar, na de tik die hij kreeg tegen het hoofd in de Italiaanse competitie. Maar al met al kampt Oranje dus met behoorlijk wat blessures en ook de nasleep daarvan. Het is een grote zorg voor de bondscoach. Ja, goed, het is wel een tendens bij ons ook dat we nu veel meer te maken hebben met blessures als in het begin, toen ik bij de KVB kwam. En, en, en dit is ook een tendens volgens mij. Kijk, vroeger um, als speler was je, laat ik zeggen, kwetsbaarder na je dertigste. En tegenwoordig zie je steeds meer dat spelers al tussen de 25 en de 30 uh, heel kwetsbaar zijn. En ik denk dat dat wel te maken heeft met, uh, met, uh, met het hele... Uh, uh, uh, ja, hoe, moet dat, hoe moet ik dat zeggen... Het leven als een prof. Hè? Ik bedoel, er wordt veel meer gevraagd van die jongens. De druk wordt alleen maar groter. En ik denk dat het niet alleen te maken heeft met het veel wedstrijden spelen. Ik denk dat dat nog wel meevalt. Het gaat erom, wat we er zo vaak over gehad hier... dat de kalenders dat de beter op elkaar afgestemd worden. Hè? Waardoor je spelers ook rust kunt geven. En ik heb nog nooit een speler gehoord die zegt... trainer, ik heb moeite met drie keer in de week spelen. Ik denk zelfs het tegendeel. Ze spelen graag uh, na een paar dagen weer een wedstrijd. Dat had ik zelf vroeger ook. Alleen je hebt ook vaak behoefte aan, uh, aan twee, drie, vier weken rust. En, en daar ontbreekt het vaak aan. Plus het, natuurlijk het oneindig veel reizen. En wat ik al zeg, de, de, de druk van buitenaf wordt alleen maar groter. En ik denk dat dat allemaal meespeelt. Het EK is nog ver weg, maar de schrik zit er duidelijk in bij Bert van Marwijk. Hij heeft alle tijd om over die blessures na te denken, want de wedstrijden die nog op het programma staan zijn om des keizers baard. Oranje is natuurlijk al geplaatst en de duels tegen Moldavië en Zweden doen er dus nog nauwelijks toe. Voor één ding tellen ze nog wel. Als Oranje minimaal één van de twee wedstrijden wint, is het automatisch groepshoofd tijdens het EK volgend jaar. Zij Bastigelen. Dan een opmerkelijke transfer in het basketbal. Want een van de grootste sterren uit de Amerikaanse NBA die gaat in Europa spelen. Kobe Bryant van de Los Angeles Lakers heeft getekend in Italië. Zijn de berichten tenminste bij Virtus Bologna? Eh, reden genoeg om daarover te praten met collega Marts Meets. Mart, goedenavond. nou? Waar komt dit vandaan? Waarom gaat deze man daar spelen? Omdat er op het ogenblik een zogenaamde lock-out is. Uh, een, een staking van spelers in de NBA. Ja. Dat wil zeggen dat uh, in de NBA, de, voor zover het nu voor staat, niet gespeeld zal worden. Dus dat kunnen wij ons niet indenken. Maar dat is een, een middel dat de Amerikaanse sporten uh, vaker hebben gedaan. American voetbal heeft het gedaan. De NBA heeft het ook al gedaan. De ijshockeyers hebben het niet gedaan. Dan zijn ze het niet met elkaar eens. Dat wil zeggen dat de spelers en de eigenaars. Die, die liggen dan mijlen uit elkaar als ja. het gaat om geld. Want het gaat altijd om geld. En dan heet het een lock-out te dus zijn. Nou, de NBA zit nu in een lock-out. En dat betekent dat een heleboel spelers hun uh, geluk uh, elders gaan beproeven. Ja. Dat, is, dat is de simpele reden. Ja, dat kan ik nog begrijpen. Maar waarom. Want we hebben het over supersterren, Kobe Bryant. Om, om, ook ja, daar moet nou, je iets bij weten. Uh, wat niet veel mensen weten, dat Kobe Bryant is opgevoed in Milaan. Oh ja. Ja. Dat weet niemand. Ik bedoel, je denkt Kobe Bryant ergens in een uh, achterstandswijk in, weet ik veel, Washington, Baltimore. Nee. Kobe Bryant is de zoon van Jellybean Bryant. Dat was een niet zo populaire Amerikaanse basketballer. die in de jaren tachtig in uh, Milaan speelde. En hij was daar prof. En zijn zoontje, Kobe, um, kon nog helemaal niet basketballen. wist niks van basketbal af. Maar Kobe had drie vrienden in zijn leven. Dan mag jij draaien wie dat waren. <laughs> <lacht> Basketbal? Nee, ik geef je, ik geef je een ja. hint. Ze heten Frank, Ruud en Marco. <lacht> Echt waar? Ja. Kobe Bryant <lacht> is opgevoed met de drie van Milaan. Ja. Kobe Bryant weet niet beter dat Frank Rijkaard de beste voetballer ter wereld is. Ja. En <lacht> hij, Nee, dat zeg maar. Ja, nee, ik geloof je uh, dus ook. Dus hij is helemaal idolaat van Italië. Ja. Dus het was niet zo heel moeilijk voor de Beraanse vereniging om hem te paaien. Nou, is er een werkelijk walgelijk rijke eigenaar in Bologna. De, de sponsor vier dus. En natuurlijk is het zwaar overdreven... om voor die paar wedstrijden die hij daar gaat spelen... wat, wat, wat is het? Ja, 6,75 miljoen of zo? Oh, we, eh, wat wij hebben begrepen is 10 wedstrijden, 3 miljoen dollar. Nou, dat vind ik ruim betaald, toch? Of niet? Nou, dat, ik, ik zou het ervoor doen. Ja, daar trek ik mijn ook <laughs> nog voor aan. Maar het is een stunt... En, ja. uh, en daarom praten wij er ook over. Ja. En daarom staan al die stukken... in, in Morgen in de kranten. En, en er zullen er wel meer en ergens mee over praten. Dat zou best kunnen. Uh, het, ik zie er niets anders dan een stunt. Ja. Kijk, er zijn... Ik denk, ik heb het even snel nagekeken nog, want ik vond het wel een mooi item. Er zijn, ik denk, vanavond zijn er zo'n 60 spelers van de NBA die ook bezig zijn. Niemand praat over die nee, jongens. Natuurlijk niemand. Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, want je neemt die ene ijslooi, die neem je ertussen uit. Maar, maar ook, die met, is lekker. Ook, ook een mooi verhaal natuurlijk, wat jij vertelt over zijn opgroeien in Italië. Nou heb ja, ik... Nou, nou gaan hij, ook, is, ja? hij is voetbalgek. Ja, nou kan hij in ieder geval naar het voetballen toe, weer. Ja, naar de het is het in Italië is het wat anders. Dat is weer wat anders. De stadions ja. zijn in ieder geval lekker leeg. Dat scheelt. Zeg, Mart, ja. nog één vraag. Want er wordt ook wel gesuggereerd dat uh, omdat Bryant naar Italië gaat... dat het ook een middel is om druk te zetten om, om, om van die lock-out af te komen. Om, om die staking uh, is, is, is vlot te trekken. Jawel, dat, dat, dat is ook wel zo. En, en die andere 60 spe, spelers, ja, hè, die dus bezig zijn met verenigingen in. Maar denk je dat er voor geld in, in, in Rusland op het ogenblik zit? Er is een club in Rusland die gemiddeld 4 miljoen per jaar aan zijn spelers betaalt. Uh, de Turken zijn bezig, daar, daar kan je ook miljoenen verdienen. Uh, Tony Parker, de helft van de uh, San Antonio Spurs... Gaat voor Villeurban in Lyon spelen. Voor, nou, niet voor drie kwartjes, zo kan ik je meenemen. Nee. De Spaanse league loopt vol. Overal komen deze keer als even de miljoenen bij elkaar schrapen. En misschien is dat wel een, een drukmiddel. Er wordt op het ogenblik, as we speak, wordt er in New York onderhandeld tussen de eigenaren van de NBA en de spelersvakbond. En als die tot elkaar komen, dan krijgen we een verkort seizoen. Dan vallen de voorbereidingswedstrijden weg. Dan zijn de trainingskampen korter. Dan, dan verandert er een heleboel. Maar dit is spectaculair. Dat ben ja. ik helemaal met je eens. Kobe Bryant voor Virtus Bologna. Ja. Is, het, is het de moeite waard om... Uh, eens een keertje niet naar Inter-AC uh, Milan te gaan kijken... maar naar deze man in Bologna? Nee, want hij is veel te goed voor Bologna natuurlijk. Ja. Het, hij, is een, hij, hij wordt nu een sandwichman. Hij wordt gebruikt om het... Uh, een beetje te zielig gegaan in Italiaanse profbasenbal, En dat is heel rijk, maar heel matig weer leven in te blazen. En dat, dat weet hij ook wel. En hij laat ja. zich daar goed voor betalen. Ik weet niet of geld nog belangrijk is. Want ik heb ergens gelezen dat hij... Uh, Kobe Bryant is goed voor... ik geloof 138 miljoen dollar... Ja. op zijn rekening. Ja, ja dan moet je nou, ook, ook niet meer warm van die 3 miljoen natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Zeg maar, de ja. telefoon gaat bij je. Um, ja, uh, neem mijn vrouw wel op. Oh, nou, prima. Nou, prima. Ja. Maar ja. Ik, ik, ik denk dat Kobe Bryant wel. Ik, ik denk het ook, om het verhaal te bevestigen. Mocht hij bellen, bel dan nog even terug om te vertellen wat hij te vertellen had. Voor dit moment ja. hartelijk dank. Okay. Ik denk Stel dat de dan. andere Martensmeets en Menorema ook inmiddels klaar zijn. Oké, okay, hoi. Dag, ja, Mart.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 Waar kun je het zeggen? Are you ready? Ja, natuurlijk, uh, Chris Barry en nog iemand, maar um, <laughs> iets met feedback zag ik nog net. Maar dat doet er niet zoveel toe, want er werd gevoetbald vanavond. Um, de graafschap, ja, dat kent toch een moeizaam begin van het seizoen. De Doetgrammers verloren vanavond van uh, Heracles of Herakles, moet je dan weer zeggen, in Almelo met 2-0. André Zolderink over die wedstrijd. Nou ja, goed, ik moet zeggen, eerste kwartier tot aan de 1-0 is er niet zo heel veel aan de hand. Uh, ik denk dat het daar toe een gelijk opgaande wedstrijd is. Die goal uh, ja, is natuurlijk enorm klungelig hoe we die uh, weggeven. Abdullah. Ja, ja die, uh, die wil hem terugspelen, wacht iets lang. Daardoor uh, wordt zijn voet iets aangetikt en raakt hij de bal niet uh, vol genoeg. Daarna waren we denk ik even een kwartier, twintig minuten van slag af. Had Herakles de wedstrijd uh, kunnen beslissen. Toen vond ik richting de rust dat we weer langzamerhand iets beter in de wedstrijd uh, kwamen. Ja goed, de, de tweede helft krijg je denk ik uh, zes, zeven hele grote kansen. Ja goed, dan vergeet we onszelf uh, te belonen. En dan, uh, ja, dan ga je hier, uh, uiteindelijk met de nederlaag weg... wat uh, op basis van de tweede helft zeker niet nodig was. Ging je... En vanuit dat je hier een punt zou kunnen halen? Ook qua, qua tactiek, 4-5-1, één diepe spits, poepom. Ja, nou goed, je moet het zo zien dat we bij balverlies uh, uh, het middenveld iets uh, versterkt hebben. Maar in balbezit met uh, Nenat en Michael, uh, ja, ook met drie aanvallers speelden. Alleen niet met een specifieke rechtsbuiten. Dus wat, wat dat er gaat, heeft het denk ik uh, uitstekend gewerkt. Hè? Want uh, het is lang geleden dat we zoveel kansen in een wedstrijd uh, uh, hebben gehad. Alleen, uh, ja, we moeten wel wat slordigheden uit het spel uh, gaan halen. Want anders uh, kun je van alles bedenken, maar dan uh, werkt het niet. Nu kom je in een fase van de competitie dat wij gaan vragen, maak je je zorgen? Nou, ik maakte me vorige week zorgen over het creëren van de kansen. Omdat, ik, omdat we al een aantal wedstrijden heel weinig kansen creëerden. Ik vond dat we daar vandaag genoeg hebben gecreëerd. En ik vind dat altijd een basis om uiteindelijk ja, punten te gaan pakken. Dus de zorgen zijn er op dit ogenblik alleen maar even in het feit dat we te weinig punten hebben. Maar dat is natuurlijk wel het belangrijkste. Ja, uiteindelijk gaat het om de punten. Maar die kansen bieden hoop? Ja. Ja, daar gaat het om in het uh, spelletje ze eerst creëren. En dan zou het wel makkelijk zijn om er af en toe in, uh, in te schieten. Dat ja, kan niets tegenop tegenover zo'n waarheid. Uh, dat was de coach van uh, de Graafschap, Andries Ulderink. Uh, hij kreeg ze dus wel om de oren, tenminste zijn team. Kleine Plet, die deed wat er van hem verwacht wordt, namelijk scoren. Maakte de 1-0 tegen de Graafschap in een wedstrijd die Heracles dus met 2-0 won. Jan Roels sprak met de spits. Hoe lastig was het voor een spits om tegen zo'n verdedigende Graafschap te spelen vanavond? Ja, moeilijk, uh, waar er weinig ruimte is. Ja. Eerst zelf creëerden we wel veel kansen. Ja, dan dus uh, moet je een beetje het geluk hebben dat je dan uh, die goal maakt. Nou, door een fout van hun uh, maak ik de eerste goal. Maar daarna kregen we genoeg kansen om die tweede te maken. En dat laten we laag. Was het een mooie goal? Was het ook zoiets wat je helemaal van tevoren bedacht... toen je op de keeper afstormde? Nee, nee, nee dat gaat puur op uh, intuïtie. Ik, bedoel, ik ga op de keeper af, ik, ik kijk naar de hoek... Ja. Ik zag niet dat hij er ergens langs kon, dus ik, ik bedacht dat ik hem maar uh, lopte. Toch alweer je zesde, hè? Ja, nee. Het, uh, qua score gaat het wel lekker, ja. Maar qua score gaat het lekker. Qua voetbal kan het beter? Ja, zeker. Ik, uh, ik vind dat ik nog veel dwingender moet worden. Ja. Veel balvaster en uh, ja, meer in het spel betrokken worden. Maar uh, ja, daar ga ik zeker nog aan werken. Ben je in die zin niet helemaal tevreden vanavond? Ja, ik ben blij met de drie punten, maar... Ja. Ik vind dat we eerder de 2-0 hadden moeten maken. En dat we ze dan gewoon helemaal kapot moesten spelen. Dan krijg je ruimtes en dan maak je misschien 3-4-0. Ja, en uh, nu blijft het gewoon spannend tot de laatste minuut. Hoe anders is het om met Duarte te spelen vanaf de vleugel in plaats van Everton? Uh, Duarte is natuurlijk uh, Die, uh, Ja, Hij kan binnendoor en uh, buitenom. hij uh, ja. is gewoon een goede speler, werkt ook hard. Maar met Everton uh, kan ik ook prima spelen. Dus, uh... dus dat maakt je niet zoveel uit? Nee, nee, nee, we hebben gewoon een hele goede selectie. Uh, ja. De jongens bewijzen ook gewoon dat ze erin komen dat ze daar kunnen staan. En uh, ja, iedereen kan gewoon uh, hartstikke goed voetballen. Dus het maakt niet uit wie speelt. Al met al, jullie moesten hier wel winnen vanavond, hè? Ja, zeker. Uh, zeker in eigen huis. Uh, ik bedoel, we hebben volgens mij vier keer achter elkaar gelijk gespeeld. Dus dat snak je wel uh, naar die overwinning. En uh, ja, gelukkig dat het vandaag is gebeurd. Net geen matchwinner ben je, hè? En dat maakt mij niet zoveel uit. De drie punten vond ik hartstikke belangrijk. Gelukkig hebben we dat gedaan. Kleine plet, de spits van Heracles. Dat was het voetbal van vanavond. Het is nog een heel voetbalweekend te gaan natuurlijk. Zondag bijvoorbeeld speelt de koploper AZ uit tegen VVV. De club uit Venlo heeft tot nu toe pas drie punten behaald in de competitie. Maar let op, want twee van die drie punten werden gehaald in eigen stadion. de Koel, En ook nog eens tegen de kampioenskandidaat PSV en Ajax. De koel cool zit tjokvol. Ook zo'n 4 tot 500 meegereisende supporters uit Amsterdam. En bij VVV is de hoop gevestigd op Moussa en Uchebo. Maar het is weer een uh, kans voor Ajax. Of je kunt beter zeggen, het is eindelijk weer een kans voor Ajax, want zoveel creëren de Amsterdammers niet. Uchebo gaat. Al de wereld uh, laat hem lopen. Uchebo, Moussa. Is dat buitenspel van Moussa? Nee. Ja, ik aan test. Moussa is weg. Uchebo voor het doel. Moussa, Moussa, 2-0. Hij maakt tot nu toe het verschil. En na een kwartier in de tweede helft is het 2-0 voor VVV. En het lijkt wel carnaval hier. Ja, 2-0. Gelukkig heb je dan nog wel de veerkracht. En natuurlijk ook de supplies aan kwaliteit om het gelijk te trekken. Maar het zijn natuurlijk hele dure punten. Je kunt in alles zien bij Ajax dat ze hier absoluut niet op gerekend hadden. Ze dachten, Venlo, dat doen we met twee vingers in de neus. Op deze zomerse zondagmiddag. Nou ja, ik hoop dat zij er lessen van geleerd hebben. Lekker weggetrapt. Dus komt hier Mertens. En 0-2. Eindelijk de dus raak. Kans op kans voor PSV. En deze tweede goal kon niet uitblijven. Ferry de recht is van achteruit meegekomen. De derde minuut van de tweede helft. Misschien dat VVV iets terug kan doen. Daar is de recht. En daar is dus ook de goal. Groot voor. VVV punt kracht. Uit de treffer, 0-4. No en het is een fantastische goal. Hoe is het mogelijk? 2-2. Ja, je kan twee dingen doen thuis de rust. Je kan ofwel uh, gaan roepen en schelden en uh, de jongens nog dieper duwen. Of je kan ze gewoon uh, een aantal op oplossingen aanreiken, Een beetje bijsturen. En dan gewoon uh, lekker gaan voetballen. Want daar, uh, daar zijn we de eerste helft niet toe gekomen. En, uh, ja, ze hebben dat goed opgepikt. Ze hebben de perfecte mentaliteit getoond om toch nog terug in de wedstrijd te komen. Ik weet niet wat hij heeft gezegd of in uh, zijn toespraak. Allemaal qua positiviteit heeft gestopt, de boek. Maar het werkt. En daar is Yoshida met een schitterende normaal. 3-2 voor VVV. Ik heb nooit dat in de training. In één keer uit de lucht genomen. Yoshida. Die van No4 was mooi. Maar deze is bijzonder. Er kwam niks meer uit. De eerste kwartier naar rust sta je ineens 3-2 achter. Hoekschop, Strootman. Toivonen en daar is hij. 3-3. En het laatste zetje wordt gegeven door Bouma. Ja, we hadden hier gewoon moeten winnen. Dus we zijn gewoon twee punten weggegooid. Met hangen en burger blijft VVV op de been. Daar is de Rijk. Maar het levert PSV niets op. Het eindsignaal van Nijhuis. PSV leek een makkie te hebben vanmiddag. Maar niets bleek minder waar. Ja, geen makkie in de koel voor de titelkandidaten. Zoveel is wel duidelijk. In ieder geval naar die twee wedstrijden. VVV als reuze doder. Eh, doder. Dennis Gentenaar, keeper van VVV. Goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, wat is dat met jullie? Ja, wat is dat? Ik weet niet wat het is. Ik denk de, op de een of andere manier in die wedstrijden... misschien dat ook de Ajax en PSV dachten van... Uh, ja, misschien iets te makkelijk overdachten. Ja. En dat we daardoor ook uh, ja, zelf uh, boven onszelf uit konden stijgen. Ja, onderschattingen hoorden we ook voorbij komen in de reeks. En, en ja, achterstaan en dan weer terug kunnen komen, dat, dat duidt er dan ook wel een beetje op natuurlijk. Ja, ik denk zeg maar, uh, tegen Ajax kwamen we natuurlijk uh, kwamen we voor. Maar tegen PSV, ja de, de eerste helft uh, tegen PSV, was, ja, was PSV gewoon herenmeester. Her ja. Ja, de tweede halen was in, uh, in zeven minuten wel het in één keer anders. <laughs> ja, dus zijn wel leuke wedstrijden natuurlijk. Ja, tuurlijk, dat soort wedstrijden. Ja, om dat mee te maken, dat is, dat is gewoon hartstikke leuk. En ook voor het publiek natuurlijk. Ja, twee, twee uh, prachtige punten tegen uh, twee topclubs, twee titelkandidaten. Het zijn ook maar twee van de drie punten, want jullie staan wel één de laatste. Wat is dat toch? Uh, ja, en ook misschien dat we daar uh, in die wedstrijden zeg maar, uh, wat meer ruimte krijgen... Achter, achter de verdediging, waardoor uh, Moussa en Ucebo ook uh, meer ruimte hebben om, uh, ja, om eruit te komen. Ja. En uh, van hun snelheid gebruik kunnen maken. En tegen andere tegenstanders, die, uh, ja, die zakken ook vaak uh, wat meer in. En uh, daar hebben wij gewoon uh, wel wat moeite mee om dan uh, daardoorheen te voetballen. Ja, en jullie uh, trainer, hoorden we ook eventjes voorbij komen, de boek. Het klinkt me niet het uh, type trainer die donderspeeches houdt, of vergis ik me nou? Nou, dat kan wel. Ja, dat Op sommige momenten. Maar uh, ik denk ja, dat in die wedstrijd ook... Uh, ja, er was tegen PSV dat ons niet echt geholpen had, zeg maar. Uh, maar ja, er zijn ook wel wedstrijden... Of is sowieso een wedstrijd waar, waar, waarin, hij zegt, ja, waarin hij heel anders overkomt, zeg maar. Uh. Ja. En wat heeft hij voor deze wedstrijd gezegd die eraan komt tegen AZ? Uh, ja, dat zijn we eigenlijk... Uh, Vandaag en, uh, en morgen dan, uh, er zal morgen wel uh, wat meer over gezegd worden. Ja. En, ik, ik, zegt hij dan zoiets van... ja, we hebben twee keer uh, een grote club kunnen verrassen... maar let op, Aanzet zal ons niet onderschatten? Nee, ja, dat zal uiteindelijk morgen denk ik wel ook uh, zoiets <lacht> gezegd worden. Ja. Ja. En, uh, maar ja, we moeten vooral... Uh, ja, naar, ons, ...naar onszelf ook kijken... ...dat we zeg maar gewoon betere, betere wedstrijden gewoon gaan spelen en constanter moeten worden. Ja, want tegen dit soort clubs uh, uh, uh, uh, uh, red je je niet oh. tegen degradatie. Dat moet je doen tegen je, tegen je uh, naaste concurrent. Als je een keertje van AZ verliest, dan is het niet zo erg. Nee, in principe... Uh, ...ja, dat, is, dat, dat zijn dan uh, winstpunten, zeg maar. Ja. Nou staat ook bovenaan staat. En uh, zoals... Uh, twee weken terug tegen Veen uh, thuis, ja dan, dan in die wedstrijden moeten we eigenlijk uh, op voorsprong komen. Precies. En dan kan je dat soort wedstrijden thuis ook winnen. Ja, maar goed, een puntje tegen AZ, het is meegenomen. Ja, tuurlijk. En, Voor en, ons is, uh, is elk puntje natuurlijk meegenomen. Precies. En, en drie nog mooier. Nog mooier, ja. Nog ja. meer feest. Nog meer feest. Nog meer vlaaien. Nog meer, nog meer ja. bier. Ja. Uh, en, en er zijn nog zoveel vlaaien, want volgens mij uh, moet ik je nog feliciteren, want je bent vandaag jarig, hè? Ja, ja, hoe, nog, ja. Gefeliciteerd, hoe oud ben je geworden? Dank je wel, ik ben 36 geworden. Prachtige leeftijd voor een keeper. Zeker. In de, zeker. Bloei, in de bloei van je leven dan? Ja. Toch? Ja, zeker. <laughs> Oké, okay. heel veel succes tegen AZ en dank je dat je even aan de telefoon wilde komen. Dennis Gentenaar. Graag gedaan. Everything, every little thing she does is magic. De police. Tja, iedereen dacht dat uh, Eindhoven vanavond wel de periode zou uh, pakken in de eerste divisie. De ploeg doet het namelijk goed onder leiding van coach Ernest Faber. Dus stuurden we onze verslaggever op fleur naar uh, Maastricht. Want daar uh, moest Eindhoven spelen. Maar het werd een soft voor Eindhoven. Want ze verloren daar in Maastricht tegen MVV. En de periode titel gaat dus naar Zwolle. Toch nog even napraten daar in, in Maastricht met de coach van Eindhoven. Rob Fleur doet het met Ernest Faber. De bloemen stonden klaar, de bonte stier was er... en Flikker Maastricht werd opgenomen... en, MVV, en, en Eindhoven bleef met lege handen. Heb ik het zo goed voor Ernest Faber? Ja, helaas wel. Helaas wel. Uh, een paar aardige kansen in eerste helft. Uh, moet je dan verzilveren, zeker hier uh, in een vol stadion... Uh, daarna waren we heel slordig in balbezit, eigenlijk onze, uh, onze sterkste punt. Misschien wel uh, bij jongens, maar oké okay, uh, in hun ontwikkeling moeten ze hier maar aan wennen. Hoe meer ze hier ervaring krijgen, hoe beter dat gaat in de toekomst. Aan de andere kant... Uh, het ja, was de tweede helft, hetzelfde. Het ging wel aardig, een paar kleine mogelijkheden. Maar eindfase waar we weer te slordig in de bal zitten. Dan kom je niet in kwaliteit. En dan wordt het moeilijk en dan valt hij verkeerd en dan roep je het op jezelf af. En je zag dat een gegeven met NPV erin ging geloven hè? in de tweede helft. Ja, als, als wij de bal niet vasthouden, dan, dan wordt het gewoon moeilijk. Dan, dan uh, voelt de tegenstander ook en die denkt van, nou, er valt iets te halen. En Daar hadden we weer energie moeten steken. Nou, sommige jongens hielden. Uh, het uh, laatste niveau. Nou, dan ga je doorwisselen. En uiteindelijk hebben uh, we het niet om kunnen zetten uh, om meer bal te zitten krijgen. En, en daarom valt hij helaas keer verkeerd. Vorige week verspeelde je. Toen had je nog een kans. Met, met wat voor gevoel ging je hier naartoe? Naar Maastricht. Nee, kijk, we waren uh, minimaal gelijkwaardig en beter als Smoller. Nou, als je zes goede kansen creëert tegen zo'n ploeg, ja, dan moet je hier ook kunnen. Nou, als ik de instelling, snel druk zetten, kansen creëren... en uh, op tijd de doelpunten maken zodat je bepaalde druk van je, van je elftal afhaalt. Nou, die mogelijkheden hebben we ook eerst al gehad. maar we, we ja, te slordig weer. maar en, en okay, Het zal wel in de kaart van onze ontwikkeling zijn. Daar we een keer aan moeten wennen. Dat jongens voor het eerst dit meemaken uh, in hun fase van hun uh, carrière. Wat trof je aan in de kleedkamer? Nee, oké, okay, uh, kopjes omlaag. Ik heb ook gezegd, boys, uh, we zijn uh, heel ver gekomen. Uh, dit hoort ook bij ontwikkeling. Uh, naar de eerste plaats komen is, is uh, zwaar. De blijven is nog veel moeilijker. Uiteindelijk uh, moet je wel kop omhoog blijven houden en borst vooruit. Want dan, dan ga je, je ontwikkelen en dan word je ook beter van deze momenten. Dit is, uh, als je meedoet op de prijzen, ga je wel eens verliezen. Ja, en dat is even slikken. Maar uiteindelijk moet je daar wel energie uit zien te halen om weer... Uh, uh, de hakje op te laden naar de volgende wedstrijd. Ja, je staat nog steeds uh, bij de eerste drie. Is dat pijnlijk dat de bloemen nu naar Maastricht gaan? Naar MVV? Voor mij niet, omdat dat hoort erbij. Je moet ook uh, een sterk verlies tonen. Uh, als je niet zelf niet goed genoeg bent, moet je dat ook accepteren. Ja, beetje sneu natuurlijk daar voor Eindhoven. Maar ja, als je uit Zwolle of omgeving komt, Art Langere. goedenavond. Coach oh ja. van Zwolle. Moet je toch een beetje glimlachen, denk ik, of niet? Ja, nou ja, goed. Ik, uh, laat ik het zo zeggen. Het is jammer dat er niet uh, twee prijzen waren. Want ik had het eindhoven en dat uh, gegund. Maar ja, uh, eens een dood zou je haast zeggen. En wij zijn natuurlijk ja, zeer toch? gelukkig met, uh, met de bronzen stier. Ja, lijkt mij ook. Gefeliciteerd. Yes, dankjewel. Uh, had je er nog enig geloof in? Nou goed, dan wist het natuurlijk voor de tijd dat je zo moet winnen om überhaupt nog een kans te hebben. Nou, we hebben hier een klonsgekke wedstrijd gespeeld die we uiteindelijk gewonnen hebben. Ja. Dan kijk je op het moment dat het beslist is. En dat was alweer de tweede helft. Met een schuin nog keer naar het scorebord hoe de tussenstanden zijn. Toen was het was in Maastricht 0-0. Ja, je merkt natuurlijk wel aan het stadion en de mensen dat, uh, dat MVV scoort heeft Het is voor ons een hele mooie kroon op een, op een hele goede periode. Ja. En die knotschikke wedstrijd tegen Telstar 7-3 uh, werd het uiteindelijk. Was het een goede wedstrijd? <lacht> Meestal ja. niet met zo'n uitslag ja. gisteren. <lacht> ik was <lacht> vroegavond dus Ik vind het een geweldige wedstrijd. Ja. Maar als je verdediger bent geweest, dan uh, zie je iets meer twijfels hebben over het uh, spel. Uh, het is, uh, wat wel leuk is dat de eerste helft de twee ploegen waren die alles deden om goals te maken. En dat eigenlijk elke kans raak was. En dat gaf die bizarre tussenstand van 5-3. Ja. In de tweede helft hebben we wel wat op zaken gesteld. En het uh, tactisch slimmer gedaan. Ja, en daarna was het vrij snel gelopen. Ja. Zeg, en nou, uh, het mooie natuurlijk, die periodetitel. Maar ik neem aan dat het hogere doel gewoon het kampioenschap is. Nou ja, goed, uh, uh, als je prijzen kan winnen, moet je ze pakken. En in deze competitie kun je ja. een prijs winnen op een periode. We hebben het nu gepakt, dus uh, ik ga mij veel te veel om te kijken naar een hoger doel. Ik ben hartstikke blij dat we dit hebben gehad en dan gaan we stevig vieren. Ja, ja, zeg maar, uh, onze ervaring leert altijd dat in, vrij, in het begin van de competitie zich altijd twee ploegen aandienen die het aan het eind ook gaan uitmaken. En op dit moment zijn dat Zwolle en Eindhoven. Nou hoor ik Ernest Faber uh, uh, net zeggen dat Eindhoven in de wedstrijd tegen Zwolle toch wel weer wat beter was. Hoe ligt de onderlinge verhouding? Ja, wat nou, zou ik daar zo zeggen? Ja, zeg we hadden zondag een gelijkwaardige wedstrijd. waarin we de eerste helft inderdaad het opties voordeel voor Eindhoven was. maar in de tweede helft hebben we dat helemaal weggezet. Ja, in wedstrijden gebeuren soms ook dingen die je niet verwacht. waardoor het uh, zondag 11 tegen 10 werd. Ja. Dus uh, ik weet het niet. Uiteindelijk hebben wij een, een hele nieuwe ploeg met heel veel nieuwe jongens. en we zijn we natuurlijk uh, enorm gelukkig dat we hetzelfde hebben kunnen even hebben naar vorig jaar. Ja, nou, ik mag hopen iets beter. Nou ja, op dit moment uh, zitten we op dezelfde rol <laughs> als vorig seizoen. En, ja. Uiteindelijk als we met dit team een tweede plek halen in de competitie... dan is dat wel een compliment waard. Ja. Maar natuurlijk wil je meer. Dat is altijd zo. Dus je wil altijd streven naar het hoogste, dat doen wij ook. En ja. dit is een uh, mooie, uh, mooie tussenbalans. Ja. ja, maar ik bedoel, je wil niet op het allerlaatste moment weer de titel verspelen? Nee. Ja, als het nee. eerst zou kunnen, dan uh, zou het prettig zijn. Andersom uh, wil ik wel graag weer <laughs> in de positie komen waarin we wat kunnen winnen of verliezen. Vorig seizoen ging het dan, uh, het hele seizoen eigenlijk, om die, die, die twee ploegen... Uh, en, Nogmaals, is Eindhoven uh, dit seizoen de ploeg waar het om draait, uh, Zwolle en Eindhoven? Nou, niet te bescheiden zijn? Nou, helemaal uh, op de hoogte, want vorig jaar uh, was Eindhoven wel de eerste periode goed, maar daarna zetten ze ver terug. Dus ja. Vorig jaar was het RKC en dat uh, Ja, dat is echt, weet ik. <laughs> dus, uh, maar uh, Eindhoven is een goede ploeg, want uh, het voordeel van hen is ze van vorig jaar ze veel bredere selectie hebben. Dus goede jongens die erachter achter zitten, dat was vorig jaar hun probleem. En, dus ik verwacht dat zij zich kunnen handhaven aan de top van deze divisie. Maar goed, uiteindelijk zullen we toch de grote budget en de grote clubs, zoals Willem II en Spat, ook uh, boven komen drijven. We gaan het zien. De, ja, de, de, de, eerst, de eerste prijs is binnen. Uh, ja, veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. Dag.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 Maria Mena en Homeless. Het kan snel gaan. Rode Eze was vorig seizoen nog een van de smaakmakers. En dit seizoen misschien wel de grootste tegenvaller. Met vorige week als dieptepunt die 7-1 nederlaag tegen PSV. Excuses zijn er natuurlijk wel. Want de club had een leeg loop van belangrijke spelers deze zomer. Dus ging Rob Fleur. Uh, hij was niet alleen in Maastricht. Hij ging ook uh, naar Kerkraden En sprak daar allereerst met aanvoerder Rob Wilaert, Die is uh, kritisch op zijn eigen team.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 aan ons om te zorgen dat het ook in de kleedkamer niet, niet gaat vallen. Zij de speler van uh, Roda uh, zelfkritisch dus. Dan uh, Harm van Veldhoven vorig seizoen nog genomineerd voor de titel coach van het jaar. Uh, alleen genomineerd kreeg de titel niet, maar Van Veldhoven kreeg wel dus erkenning voor dat goede spel toen van Roda. Nu is Roda geen schim meer van de ploeg van vorig jaar. De vraag is dus Van Veldhoven, uh, de vraag is of Van Veldhoven nu druk voelt. Nou, een beetje wel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 En daar heb je zelf ook veel moeite mee. Want wat je, wat je hebt, en dat is ook als trainer nog moeilijk... als je zes is, dan wil je eigenlijk veiligheid zijn. Zij, de trainer van Rode Herzee... Eh, dat het morgen moet opnemen tegen NAC Breda. Dan eh, komen we even terug op de eerste divisie. Periode hebben we besproken. Dat won met 7-3 van uh, Telstar. En werd periode kampioen op het Eindhoven-Vloor bij MVV Maar er waren nog meer wedstrijden natuurlijk. Volendam won met 3-2 van uh, Fortuna speelt trouwens weer Muren bij Volendam. Robert Muren scoorde twee keer. Willem 2, Sparta. Dat werd 2-1. Maar daar is meer over te vertellen. Want bij deze wedstrijd is Arjen Swinkels op een brancard van het veld gedragen. De verdediger van Willem 2 botste met zijn eigen keeper David Meul. En het leek erop dat Swinkels ernstig nekletsel had opgelopen. Maar het lijkt nu gelukkig in ieder geval mee te vallen. Veenam, dat won met 4-0 van AGO, VV, Cambuur met 2-1 van Emmen. Helmond Sport won met 1-0 van Den Bosch. Os dat won met 5-3 van Cohert, toen maar, met drie goals van Marcel van der Sloot voor Os En Almere City, ook een beste overwinning, 5-0 tegen Dordrecht. Heeft u dat gehad, dan nog één wedstrijd in de Duitse Bundesliga. Karsers Louten tegen VfB Stuttgart, dat won Stuttgart met 2-0. Met een doelpunt van Galit Boularus de tweede. Dan heeft u alle sportnieuws gehad van deze vrijdagavond. Verwijs ik u naar, met het morgen zometeen na 11. met Thijs van der Brink. Veel plezier met hem.